Met het, het kabinet heeft een prognose dat er dit jaar 90.000 asielzoekers naar Nederland komen naast zich neergelegd. Dat meldde bronnen aan Nieuwsuur. Ambtenaren gaven vorig jaar een schatting van 90.000 asielzoekers door. Maar het kabinet heeft ervoor gekozen met een lagere verwachting van 58.000 te werken. Volgens de bronnen van Nieuwsuur had het kabinet daar politieke redenen voor. Vooral de VVD vond 90.000 een onaanvaardbaar hoog getal. Schoeneketen Scapino maakt een doorstart. De nieuwe eigenaar is schoenketen Zinks, die zo'n 70 winkels heeft in Nederland. Scapino heeft op dit moment ongeveer 200 winkels. Het merendeel van de winkels blijft waarschijnlijk open. Autoriteit Markt, het ACM, heeft in een spoedzitting voorlopige toestemming gegeven voor de overname. Volgens de ACM heeft Zinks aannemelijk gemaakt dat er haast is bij de doorstart. Onder meer om de voorraden op peil te kunnen houden. Onderhandelaars van de Colombiaanse regering en de vaker rebellen zijn in Cuba een stap verder gekomen in de richting van een staakt het vuren. Ze willen dat de VN toezicht houdt op een mogelijk bestand. De onderhandelaars spreken van een belangrijk overgangsmoment. Drie verdachten van de terreuraanval in Burkina Faso afgelopen vrijdag zijn nog voortvluchtig. Volgens de Franse premier Vals waren er in totaal zes terroristen. Drie van hen zijn doodgeschoten bij de bevrijdingsactie in het hotel in de hoofdstad Ouagadougou. Drie andere daders zijn dus ontkomen. Bij de aanslag op een café en de daaropvolgende gijzeling zijn dertig mensen omgekomen, onder wie één Nederlander. Gary Heckman heeft in Haaksbergen de eerste marathon van deze winter op natuureis gewonnen. Heckman maakte in de sprint zijn favoriete rol waar. Hij liet Simon Schouten en Bart Swinks achter zich. Bij de vrouwen kwam de 23-jarige Irene Schouten als eerste over de streep. Elma de Vries werd tweede en Ineke Dedden werd derde. Het weer. Vannacht gaat het 2 tot 6 graden vriezen en het kan mistig worden. Morgen lost de mist op en breekt de zon weer door. Af en toe winterse bui met temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS Schoen. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Zierm. Met nu de nacht.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 please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 die doorgaat, doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan, ergens Treur dan niet op mij Maar boos op het leven